Voor een nieuwe aflevering in onze serie Judea en Samaria zijn we aangekomen in Bethel. En Henk, we staan hier op een hele mooie plek eigenlijk, want we kunnen wijd kijken van uh, eigenlijk helemaal rond, rond Bethel heen. Wat zien we eigenlijk hier? Het eerste wat ons natuurlijk opvalt is de enorme huizenbrei van uh, wat ooit een klein gister plaatsje was, maar wat nu de... de, de... In hun ogen, voorlopige hoofdstad van de Palestijnse autoriteit, is Ramallah de hoogte van Allah. Daaromheen zien we... We zijn hier in Benjamin, zien we allerlei Joodse uh, dorpen liggen. Psagot, daar op de, de heuvel, uh, helemaal... Jij, jij bedoelt de stam Benjamin? De stam Benjamin, Dat is yep. de, de, de, de homeland van Benjamin hier. Precies, ja. daar zitten we. Ja. we. We zaten De vorige aflevering zaten we bij en met Efraim. En we zijn nu afgedaald naar het zuiden, en we zitten nu in het stamgebied van Benjamin. Uh, we zien hier Bethel, de plaats Bethel, om ons heen liggen. Een hele ja. grote plaats eigenlijk. En daar op de wat kale heuvel zien we het Bijbelse Ai liggen. Maar er is iets anders waarom deze plaats zo bijzonder is, en dat wil ik je laten zien. Ja. Abraham, die is... Die, die is het land binnengetrokken bij, bij de berg de Ebal en de Gerizim. Ja. Hij heeft de, de heuvel uh, beklommen waar de van Vermoree staat. De, de onderwijzer, daar hebben we al verteld. Hij heeft een altaar voor de heren gebouwd en nu is hij afgezakt van het noorden naar het zuiden. Uh, dat is de reis die hij maakt langs de eeuwenoude weg. Die loopt van Sichem helemaal... Via, ...via Jeruzalem, Jebus dan vroeger, en Hebron, Bethlehem, naar het zuiden, naar Beersheba. Mm -hmm. En dan staat er in Genesis 12 dat hij zijn tent opslaat tussen Ai, daar, daar dus. in het zuiden, ja. en hier in Bethel. Ja. En wat is nou zo bijzonder voor die plek, en ik hoop dat je het kunt zien... ...daar aan de einde, daar helemaal zie je een heuvel die nou bebouwd is, ja. en dat is de plek, dat is Jeruzalem. Dat is het centrum van de wereld. En daar wil God Abraham uiteindelijk naartoe brengen. Aha. En als hij daar zijn tent opslaat, en daar een altaar bouwt, en daar voor de eerste keer in het heilige land Gods naam aanspreekt, dan heeft hij, ik weet niet of hij het allemaal al bevatten kan, ja. maar heeft hij voor het allereerst zijn blik gericht op Jeruzalem. Ja. Op de plek waar de tempel gebouwd zou worden. Het centrum van de heilsgeschiedenis waar God met Abraham opnieuw aan begonnen is. Heel bijzonder. Uh, en hij zal niet vermoed hebben, op het moment dat hij hier neerstreek... ...wat er allemaal nog te wachten stond. Nee, dat denk ik ook niet. Hij zal niet, niet vermoeden dat hij ooit daar op die berg, die hij daar voor de eerste keer ziet... Ja. ...de grootste beproeving van zijn hele leven zal moeten worden. Want daar moest hij Isaac naartoe moest brengen. moest hij Isaac binden. Ja. Ja, ja. Deze plek is natuurlijk om een andere reden ook nog heel interessant... Uh, ...want Jacob heeft hier natuurlijk ook een stukje geschiedenis liggen. Precies, ja. ja. Toen uh, Jacob... Uh... Op reis ging hij naar, naar zijn familie in Padan Aram, aran waar hij zou trouwen met uh, Rachel en met Lea. Te de vlucht, eigenlijk ook een beetje voor de haat van zijn broer Ezo, ja. uh, heeft hij hier geslapen. Heeft hij een steen, heeft zijn hoofd op een steen gelegd hier in Bethel en heeft hij een prachtige ervaring gehad. Ja. Maar, en daarom heet deze plek ook Huis van God, de Betel. Ja. En misschien is het goed om die plek op te zoeken. Gaan we doen. Denk, dit zal niet de steen zijn geweest waar Jacob zijn hoofd heeft mogen neerleggen. Deze lag uh, prachtig hier in de natuur, maar ze zeggen wel dat dit de plek is waar het gebeurd is. Dus we zitten ook nu weer op een hele bijzondere plek. De plek waar Jacob zijn ontmoeting met God had. Ja, we zullen daar zo uh, uitgebreid op ingaan, ja. hoop ik. Ja. Um, ik wil eerst nog even teruggaan naar Abraham. Um, we geloven, ik denk dat we allebei geloven dat er geen woord in de Bijbel staat wat er zomaar staat, als bladvulling. Ja. Dat, dat elke tekst een betekenis heeft, maar soms lees je over teksten heen of mm -hmm. lees je teksten waar je gaat gewoon door, het blijft niet haken, zeg maar. Ja. En je loopt die kans ook als je leest in Genesis 12 dat Abraham uh, zijn tent opsloeg tussen Bethel en tussen Ai. En dat hij daar een altaar bouwde en dat hij daar voor de eerste keer de Heer aanriep. We weten inmiddels iets van het geheim, namelijk dat hij daar voor de eerste keer Jeruzalem zag. En daar, daar ging het toch allemaal gebeuren. En een, van de profeten, en een van de profeten in Ezekiel zegt, God, dit is de plaats van mijn troon. Ja. Dit is de plaats van mijn voedselen. Mm -hmm. Hier zal ik wonen voor eeuwig in het midden van de kinderen Israëls. Bijzonder, bijzonder is als je weer naar de getalswaarde gaat kijken. En als die... Eigenlijk voor mijzelf was dat de uitleg van, van deze tekst. was de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. toen iemand mij dat mm -hmm. vertelde, jaren geleden. Nog even, even voor de kijkers die dat niet weten: wat is getalswaarde? Getalswaarde is dat, dat we. Dat, dat lang voordat er cijfers kwamen. cijfer mm -hmm. is ook een Arabisch woord. Ja. in de middeleeuwen zijn cijfers via India en de Arabische wereld. ook naar Europa en het mm -hmm. Midden-Oosten gekomen. Uh, voor die tijd gebruiken. Uh, Mensen hun, hun letters ook om te tellen. Ze gebruiken ja, hun letters eigenlijk ziet. om cijfers aan te geven. Dus de A is ook de 1 en de B is ook de 2. Als je nou naar de Bijbel gaat kijken, zowel in het Nieuwe Testament bij het Grieks als in het Oude Testament bij het Hebraeus, zie, zie je woorden staan die samen zinnen vormen, maar je ziet ook combinaties van uh, getallen staan in feite. Ja. Die letters hebben getalswaarde. En in de uitleg wordt daar vaak gebruik van gemaakt. Een heel beroemd voorbeeld is natuurlijk het getal 666, ja. waar, waarvan we weten dat het een, een Griekse code zeg maar, de is, de optelsom van de letters van keizer Nero, ja. die in het jaar zes, 66, met de legioen, ik heb het nagezocht op Wikipedia, oh ja. <laughs> van 60.000 soldaten, ja. Uh, Israël aan, aanvalt, Jeruzalem ja, ja. aanvalt. En ja. dat ook met de dood bekoopt. Dat moet je niet doen. Dan ga je dwars tegen de zegen van Abraham in. Ja. Het is altijd slecht voor je gezondheid als je, je... Jeruzalem aanvalt. Ja, dat zouden we tegen het Europese parlement moeten zeggen. <laughs> ja, denk ik ook. En een paar andere. Bijzonder is natuurlijk wel dat, dat we moeten er niet te ver op ingaan, maar als je, als je de, niet getals waar de 1 neemt, maar, maar 100, als je bij 100 begint. Mm -hmm. En als je de A op 100 neemt, in de B op 101, in de C op 102, dat Hitler 666 is. Echt waar? Ja. Zo. Die 6 miljoen Joden dood. En, maar dan stop ik er. Dus daar is die vergelijking met uh, een Er zit iets. De S, de 60, de S-klank, de Samek in het Hebreeuws heeft ook de vorm van een opgerolde slang. Het is de SI-klank. Oh, ja. Ja, ja, ja. En zelfs in het Nederlands, op de Malibaan, het is dus pas een... Uh, een film over verschenen, dat op de Malibaan in Utrecht in de oorlog zowel het verzet zat als de SS, maar de SS zat op nummer 66. Het dus, is altijd iets van, er gebeurt, gebeurt van alles en de wereld lijkt eh, de teugels in handen te hebben, maar het is alsof God even de deksel optilt en laat zien, en laat zien wat er aan de hand is. Ja, en zelfs nu, en vroeger zei ik dat met een glimlach, want de, de, de, de, de zes in het Hebreeuws is de waf, de wee. Dus de zesde letter. In hmm. zesde zes is in het Hebreeuws www. Ja, ja. En er staat in de Openbaring dat als je dat getal niet hebt, als je www niet hebt, kun je niet kopen of verkopen. Nou, dan dat, zitten we niet ver naast. Dat, dat zou zomaar eens kunnen in de nabije toekomst. Ja. Om een ander voorbeeld te geven. Um, de naam van God, J.H.W.H., we weten eigenlijk niet hoe we die naam uit moeten spreken, omdat die nooit uitgesproken mm -hmm. is. Alleen door de Hoge Priester. En die gaf hem alleen door aan de volgende Hoge Priester. De naam JHWH heeft als getalswaarde 26. En de beleidenis, uh, de beleidenis van Israël is: hoor, Israël, Shemei, Israël, uh, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. He, Adonai die staat eigenlijk JHWH, maar dan, spreekt men, dan noemt men dat Adonai. Is 1, ja. Echad. En de getalswaarde van 1 is 13. En wat men dan doet <coughs> in de Joodse uitleg, men gaat op zoek naar een ander getal wat ook 13 heeft. Ja om daarmee te begrijpen wat die eenheid van God betekent. En dan vindt men het woordje ahava, liefde. Heeft ook het waarde 13. Zo. Dus men zegt, wat is nou die eenheid van God? Dus natuurlijk dat er maar één God is, maar is een eenheid waar alles altijd weer op terug te voeren is bij God. Dat is zijn hart, dat is ja. zijn liefde. Ja, ja. En weet je wat nou zo mooi is? Die beleidenis van JHWH, God is één, dat is 26 en 13. Ja. Dat is 39. Ja. En waarom is 39? Er zijn 39 boeken in de tennach. In 39 boeken, dat is, sommige mensen zeggen, het dus ook toevallig. Maar ja. dat nee, is niet toevallig. Um, je, je, je komt dat niet altijd tegen, maar God, de Bijbel is niet op een achternaamiddag gesproken. Het is echt door God geopenbaard en gecomponeerd. En dan terug naar Abraham. Ja. De getalswaarde, de optelsom dus van de letters van Bethel is 443. En de optelsom van de letters van I, H-I, de bron of het oog, is 85. Mm -hmm. En wat zegt een uitleg dus? Abraham bevindt zich op dat moment als hij zijn tent opslaat en voor de eerste keer Jeruzalem ziet, dan bevindt hij zich tussen 4,43 en 85. En, 85. Ja. en die ruimte die overblijft is 358. En dat is het getal van Messias, van Moshiach. Dus hij bevindt zich op de Messiaanse, dat weet hij niet, nee. maar God weet dat. God weet dat hij met een groot werk bezig is en legt dat als het ware in een dieper niveau in de tekst. En dan, dan is daar Bethel en daar is Ai. En dus daar staat hè? hij op een snijpunt van? Van, van, van de geschiedenis. Ja, van, en, en, en de Messias. En van de Messias, hij weet dat, dat de weg die hij gaat... In zijn zaad zullen ja. alle volkeren gezegend worden, loopt uiteindelijk uit in de Messias. Ja. En weet, weet je wat nou zo mooi is? Als hij daar midden tussen zijn tent opstelt, Aha. dan heeft hij links 179 en rechts. en rechts 179. En 179 is niet zomaar een getal, maar is de optelsom van de letters van Ganbe-Ede, de Hof van Ede. En ik heb verteld, dat is de Moria. Daar gaat hij nou op weg. En daar zal hij de grootste beproeving ondergaan. Hij zal zijn zoon niet offeren, maar hij zal hem binden. En de en, en joodse naam voor Genesis 22 is de akida, ja. de binding. Ja. En de getalswaarde van akida is 179. Mm. Maar 179 letters tellen ook de tien geboden. Ja. De tien geboden die trouwens in een hoofdstuk staan, Exodus 20, wat geschreven is met 26 versen. De naam van God. Hij zit thuis een bijzonder onder. Hè? Ja, ja ik, als ik daar met mensen over spreek, dan zeg ik, ja, moet je dan heel Hebraïels leren? Ik zeg, ja, tuurlijk, het is het een mooie taal. Maar, maar wat ik ja. jullie wil doorgeven, is dat je een stuk verwondering overhoudt... over de diepte en de schoonheid van het woord van God. Ja, en wat er allemaal in verweven is, wat we normaal gesproken niet zien. Ja. Ja, ja dat is natuurlijk waarom het land hier, waar we nu zitten, ook voor Abraham heel belangrijk was... Uh, we hadden het net al even over de steen van uh, Jacob. Want daar is natuurlijk op deze plek ook heel wat gebeurd. Onnoemelijk veel, ja. ja. En ook strategisch belangrijk. Ja. Het huis van God. De, de ark zal hier zelfs komen te staan, daarom. Straks zal Jeroboam daar een nieuwe godsdienst introduceren. Maar het begint er natuurlijk mee dat God hier, als Jacob vlucht uit Beersheba en naar zijn familie gaat in Padan Aram... Mm -hmm. En daar zal trouwen met Rachel en Lea dat hij hier de nacht do doorbrengt en dat hij, terwijl hij de nacht doorbrengt, dat hij, dat hij een droom krijgt. En we, we lezen dat in, in Genesis 28. Hij neemt een steen, een van de stenen van de plaat staat er, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Ja. Genesis 28. Toen droomde hij. En zie op de aarde was een ladder opgericht. waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen gods klommen daar langs op. en daalden daar langs neder. En dat is heel bijzonder. Ja. Want je zou verwachten dat er staat. er was een, een, een, er was een, een, een trap die tot aan de hemel reikte. en de hemel ging open. en de engelen daalden af. Nee. en gingen weer omhoog. Maar hier staat dat de engelen omhoog gingen en weer afdalen. En de, de, de Joodse traditie die zegt van, wat, wat is hier aan de hand? En die verklaart het als volgt. Die zegt, toen, trouwens later zal Jacob op zijn sterfbed daarop terugkomen dat, dat een engel hem op al zijn weg bewaard heeft. En ik denk dat ze het daar vandaan hebben. De Joodse uitleg zegt, toen Jacob vluchtte, was de, de gezegende des heren, vluchtte uit Be'sheba, toen werd hij begeleid door de engelen. Hmm. En die engelen die waren op een gegeven moment zo onder de indruk van de rechtvaardigheid en de zachtmoedigheid van Jacob dat ze dat de hemel wilden vertellen. En dat is wat er gebeurde in die droom. Dus die engelen die Jacob uh, omgeven, die gaan naar de hemel. En wat zeggen die in de hemel, hey, volgens die Joodse traditie, ja. ik vind het ook mooi om te vertellen. Ja. Die zeggen, we hebben nu een man ontmoet, die is rechtvaardig kom kijken. Ja. En dan komen de engelen naar beneden... terwijl die slaapt... en, en, en kijken naar die, naar die man Jacob. Uh, het bijzondere is... Dat, dat, dat de heer Jezus daarop aansluit. Mm -hmm. uh, in, in, in het begin van de Johannes-evangelie... is er een man in Kana, Nathanael... en de heer Jezus dus ze zeggen tegen... de discipelen zeggen tegen Nathanael... die die al heeft, kom kijken... we hebben nu de, iemand gevonden... we hebben nu de ja, Messias precies. gevonden... Ja. En dan, dan zegt Nathanael, u bent de koning van Israël. En dan zegt de heer Jezus tegen hem wat die engelen eigenlijk over Jacob zeiden. Mm -hmm. Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat zeiden die <laughs> ja. engelen over Jacob toen ze naar boven kwamen. Dat is wel op zich, even. ik val heel even in de reden voor ja. ja. het verder gaat. Uh, in wie iemand geen bedrog is, terwijl Jacob natuurlijk bekend stond als de bedrieger. <laughs> Precies. Dat staat allemaal in humor. Ja, dat heb ik nog nooit meer nagedacht, maar dat is heel bijzonder. Ja. De, de lichte, degene die. Ja, we zijn het al eerder tegengekomen. Hè. Je komt dat zo vaak tegen dat ja. wij mensen heel anders zouden typeren. Ja, ja, als... ja wij, wij kijken naar wat hij gedaan heeft. En uh, waarschijnlijk had God het al lang achter zich gegooid. De Bijbel zegt van Mozes, om een voorbeeld te geven, dat hij de allerzachtmoedigste mens ja. van heel de hele wereld was. En dat hij een. Een pro, groot profeet was, machtig in woord en werk. Nou, wij zou, zouden dat nooit gezegd hebben. Dat hij machtig in woord en werk was. Wat zei hij in de woestijn tegen de here God? Ik kan niet spreken. Ik kan niet spreken. <laughs> en wat doet ja. hij als hij het paleis van de farao overlaat? Hij slaat, slaat de eerste de beste Egyptenaar naar die hem niet Staat aanslaat. Hij omdat hij een van zijn Israëlieten slaat, slaat hij daar zijn pan in. Dus wij zouden zeggen, ja, nou hij kan aardig driftig uit de hoek komen. <laughs> ja, precies. Maar God heeft een ander oordeel. En dat is hier trouwens met, met, met, met, met, met Jacob ook. Het is, het is, het is, het is zo dat, dat, dat God uiteindelijk straks nog een keer dat letterlijk met Jacob zal uitvechten. Ja. Bij de Jabok. Ja. En ik weet niet of je is eens op gelet hebt, maar de letters van Jacob en Jabok zijn hetzelfde. Mm -hmm. Bij de Jabok worden de letters, wordt het leven van Jacob omgekeerd. Hij is de gezegende van God, maar hij moet niet grappen. Hij moet omvragen. En in die nacht dat hij strijdt met de ja, engel, ja, precies, ja. de engel des Heeren. gebeurt dat, dat ook. En noemt hij die Pniel, het aangezicht van God. Ja, daar krijgt hij ja. uh, het opzuipen. Maar wat zo mooi is, dat, dat, dat de heer Jezus om daarop terug te gaan, dan tegen Nathanael zegt, je zult grotere dingen zien dan deze. En dan citeert hij die tekst weer, van je zult de engelen zien opstijgen ja. en neerdalen. Net zoals en bij, Jacob. Staat bij Jacob, ja. Ja. En, en ik denk dat daar iets, dat lees ik daar, in, daar iets in zit van, van, van, ja ik ben die rechtvaardige Jacob, mm. jij, bent, jij bent een Israëliet in wie geen bedrog wordt, je hebt dat goed gezien, ik ben de koning van Israël, maar je zult straks de echte Jacob zien, of het zaad van Jacob mm. in wie alle geslachten van de aardbodem gezegend ja. worden. Ja. En... Um, en dat is trouwens ook wat God bij, bij, bij deze, op deze plaats aan Jacob weer belooft. Dan wordt de, de belofte aan Abraham herhaald en aan hmm. Isaac. Ik zal je nageslacht uitdijlen als een stof van de aarde. Je zult naar alle kanten groot worden. Naar noord, naar zuid, naar oost en west. En met jouw zaad, in jouw nageslacht Jacob, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ja en eigenlijk moeten we dan ook vaststellen dat het niet alleen maar... Uh... Zeg maar het nageslag van Abraham is het natuurlijk niet alleen maar het Joodse volk. Nee, dat gaat veel groter. Dat ja. gaat veel groter. Er is ja. één lijn. Dat zie je bij Ezou natuurlijk ja. en ja. bij, bij, bij Ismaël. Er is één lijn waarmee God verder gaat. Dat is ja. duidelijk. Dat, dat is duidelijk. duidelijk. Ja. Maar die, dat hij die ene uitkiest, is niet omdat hij de rest verwerpt of nee, afdoet. Ja. Maar die ene kiest die uit om de rest te zegenen. Ja. En als ze dat nou maar begrepen, als Ezo dat nou maar begrepen had, dat Jacob er niet met de hele handel vandoor gaat, mm -hmm. maar dat God hem gebruikt om uiteindelijk ook het volk van Ezo te zegenen. Ja, ja. nou ja, goed, al zou Jacob met de hele handel vandoor zijn gegaan, ja. God is daar nog steeds bij dan. Ja. Ja, en, en het uh, verlet hem niet om dan toch ook de ander te zegenen. Ja. En hij zegent Jacob... Ook, maar hij, hij blijft, dat vind ik toch ook mooi, van, van Jacob doet iets wat tegen de bedoelingen van God ingaat. Mm. En, maar God laat Jacob niet vallen. Nee. He, dat, wat we net zeiden over Mozes en, en, en, en dat, dan zegt God aan het einde van, ik, ik zal altijd, ik zal, ik zal je weer, ik ben met je, ik zal je behoeden overal waar je heen gaat. Ik zal je terugbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik vervuld heb wat ik je beloofd heb. Ja. Uh. Um, we komen er wel vaker in deze serie te, tegen, tegen Dat, dat uh, God vaak kiest voor de zwakte he, van, En we kennen natuurlijk die tekst ook heel goed van Dat in mijn zwakheid is God sterk yeah. Kan hij sterk zijn en, en dat is dan toch ook wel weer mooi Dat je haalt ja, het aan het dat, panel uh, Dat Jacob eigenlijk Ik zei het al, hij kreeg het op zijn heupen Maar hij werd daar op zijn heupen geslagen Hij, hij werd daar zwak gemaakt yeah. Yeah. Opdat God in Jacob sterk kon zijn er ging kunt door het leven. Ja. Ja. En dat was allemaal, zeg maar hier, op deze plek is daar het allemaal begonnen natuurlijk. Zijn, zijn ontmoeting met God, die dan vervolg krijgt later op. Zo belangrijk om, uh, om onze kijkers ook, dus ook een van de redenen waarom we hier zitten, dat, dat, dat, dat we u willen laten zien dat dit, wat is dit in de volksmond? Het is in een bezet gebied Westbank en daarmee heeft het afgedaan... Ja. Hier zitten Joden en die zouden er eigenlijk niet moeten zijn. Als hier een Palestijnse staat komt, dan moeten die Joden hier weg. Maar terwijl we hier de Bijbel openen, begin je te proeven hoe, hoe dit land verankerd is ja. in de belofte van God met, uh, aan, aan Israël. Nou, en als je ziet wat de passie is van de mensen die hier wonen, uh, waar zij mee zeg maar, proberen zeg maar, die, die, die plek die God heeft aangegeven ook vast te houden. Dan is het dus hartverscheurend als je soms uh, in de geschiedenis van, van Israël, al wel in de, nog niet eens zo lang geleden, ziet dat bepaalde settlements ont, uh, ontbonden moeten worden. Dat, ze, dat huizen worden opgeruimd dat, uh, en dat ouders met hun kinderen erbij staan te kijken. Omdat dat waar ze dachten dat hun plek was en dat door God gegeven, dat ze dat moeten ja, opgeven. Dat is heel schrijnend. Dat is bij, bij Gaza, natuurlijk, ja, he. Woeskatief, ja. in 2005 was ik daar. Ik ja. heb het meegemaakt. Ja. En, uh... Er waren jonge luien hier vandaan, die daar de binnen smokkelden, en die hadden wi witte kleren in hun rugzakje. En waarom hadden ze witte kleren in hun rugzakje? Omdat ze dachten, dit bestaat niet. Het bestaat niet dat ons eigen leger gebruikt wordt om ons daar te ontwortelen. Ja. En, en waarom hadden ze witte kleren bij zich voor de komst van de Messias? Hm. Ze dachten, nu komt hij. Ja, ja, ja. Ja. Zo gefocust zijn ze dus. Precies. Ja. Ik denk ook dat, dat, dat, dat je zo eigenlijk, en we, hebben er, we komen er misschien nog over te spreken dat het een proces van rijping is, maar dat je zo eigenlijk alleen ook maar hier in het land kan zijn. De um, oud Testamenticus heeft eens dus gezegd, het is een soort driehoeksverhouding. Het is een driehoeksverhouding tussen God en het land ja. en Israël. Het land is van God, het is niet eens van Israël. Nee. God zegt, het is mijn erfdeel in Leviticus waar jullie als vreemdeling mogen wonen. Dus als, als Israël besluit onder druk van de wereld om, om stukken van dit land op te geven of af te breken, zijn ze in de ogen van God bezig met iets waar ze af moeten blijven. Want het is zijn land. Het is zijn land. Ja. Ja. Ik bedoel, als ik, als ik een huis huur, dan zet ik niet de bovendieping te koop. Dus ik, mijn, mijn huisbaas die, die ziet mij aankomen. Ja. Maar er is ook een relatie tussen... Tussen, tussen Israël en, en, en het land. Ja. Israël kan wel buiten het land zijn, maar elke uh, vrome uh, jood die volgens de inzettingen van God wil leven, die weet dat een groot gedeelte van de Torah eigenlijk alleen maar in het land gehouden kan worden. Ja. Het heeft alles met het wonen in het land te maken. Ja. En er is een relatie tussen God en Israël. God kan niet zonder Israël of Israël kan niet zonder God in het land leven. Als ze, als ze dat opgeeft, als ze dat verzaakt. Dat zie je natuurlijk ook op deze plek. Ja. Hier heeft Jerobiam zich. Het, toen, toen de breuk tussen de tien stammen en de twee stammen een voldongen feit was. was hij zo bang dat de Israëlieten toch naar de plek, naar, naar de tempel zouden gaan. dat hij hier een, een kalvere godsdienst heeft ja. neergezet. hier in Bethel. Een vermenging. Waar, waar God. En om gekwetst over was, en de profeet Hosea heeft het over dat kalf van Samaria, ja, dat zal ik versplinteren. Maar het is de reden ook dat het niet stam in ballingschap zullen gaan, mm. dat ze uit het land zullen gaan. Ja. Je kunt in dit land niet wonen met vreemde goden. Ja. Dit is het land van God, hier kun je alleen maar biddend leven. En dus komt die drie eenheid daarin tot stand, God, Israël en het land. Ja. Of Israël, het land en God. Ja. Je kan er niet omheen. Je kan er niet omheen. Nee. Nee. Dankjewel Henk. Uh, het is uh, prachtig om te horen hoe uh, ja, dat allemaal bij elkaar hoort en hoe ik op zo'n plek we, ja, we ons mogen verwonderen over, over die grootheid van God eigenlijk. Hè? Als jij vertelt over die getallen symboliek, uh, hoe, hoe bijzonder dat allemaal is, hoe dat allemaal bij elkaar komt, uh, dan denk ik van joh, we weten de helft nog niet van wat God zijn bedoelingen allemaal zijn met dit land. Ja, dat is ook zo. Ik zeg wel eens, maar dat zeg ik in de eerste plaats tegen mij. Kijk, kijk er uit Als je de Bijbel leest, dat je een moment bereikt dat je zegt, ik weet het, het klopt, het zit in mijn dogmatiek, ik heb het opgesloten. Mm -hmm. Jezus zegt, een schriftgeleerde, iemand die de schrift bestudeert, en die, en die, en die een discipel is geworden van het Koninkrijk een leerling van het Koninkrijk... is als een heer des huizes... die telkens nieuwe dingen uit de voorraadkamer ja. erboven haalt. Ja. En ik denk dat, dat zegt Jezaja natuurlijk ook... laat mij als een leerling mogen luisteren... En ja. maak mijn oren elke morgen opnieuw open. Ja, en de en heer uh... houdt natuurlijk ook dingen verborgen. Hè? Want hij zegt tegen Daniel... luister Daniel... ik ga je al die dingen nu allemaal niet vertellen... want dat kun je niet aan. Uh, Zo genadevol is God dan ook weer. Maar aan het eind van de tijden... ...zal er steeds meer kennis ontstaan. Het zal worden, hè? Ja. Als, als, als alles open ligt in één keer. Als alles straks. opeens open ligt, ja, dan uh, gaan een heleboel vragen beantwoord worden. Zeker. Tot die tijd kunnen we alleen maar genieten van wat God ons tot nu toe gegeven heeft... ...en wat van openbaring hij nu geeft. En dat we vandaag in deze aflevering ook weer een paar van mee mogen maken. Zeker. Heel hartelijk dank. En graag tot een uh, volgende aflevering, Henk. Ja, het is uh, geweldig om te zien dat uh, de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Geest, ook zomaar terugkomt hier in dit land. Dat ook hier sprake is van God, Israël en het land. En dat kan niet los van elkaar gezien worden. Dus ook voor u thuis, uh, God, Israël en het land echt aan elkaar verbonden. En dat kunnen wij. ...als christenen en als niet-christenen gewoon niet doorsnijden. En als we dat doen, dan zal God zich manifesteren, daar geloof ik in. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van deze serie... ...Judea en Samaria. De koning van uh, Salem, hij was nu priester van God de Allerhoogste... ...en hij zegende Abraham en zeide, uh, gezegend zei ...gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde...